1 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Rellen in Zuid-Afrika bij hoorzittingen aan leider Steeds meer politieke druk op Shell om weg te gaan uit Syrië. En tienduizenden in Utrecht zonder stroom. In het noorden wat lichter buien, verder is het bewolkt... maar vanuit het westen is er ook geleidelijk wat meer zon. Vandaag wordt het 18 graden. Morgen veel bewolking met in het noorden en westen een enkele bui... maar wel wat warmer dan vandaag. En daarna een paar dagen met veel zon en temperaturen tot 25 graden. In Johannesburg zijn honderden aanhangers van jeugdleider Malema van het ANC... geraakt met de oproerpolitie. politie gebruikte waterkanonnen, lichtgranaten en traangas... om de jongeren uiteen te drijven. De aanhangers van Malema willen demonstreren voor het hoofdkwartier van de partij... waar hun leider op een hoorzitting verantwoording aflegt... en riep onlangs op tot het omverwerpen van de regering van Botswana. En ook is Malema steeds kritischer over president Zuma, een partijgenoot. Malema wordt ervan beschuldigd dat hij het aan in diskrediet discrediet heeft gebracht... en kan uit de partij worden gezet. Vlak voor de hoorzitting gooiden honderden aanhangers stenen en flessen naar de politie. En de politie heeft daarop hard ingegrepen. Agenten hebben de omgeving van het ANC-hoofdkwartier in Johannesburg afgezet. De Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken... die praat vanmiddag met president-directeur Benschop van Shell Nederland. Het gesprek gaat over de situatie in Syrië. Initiatiefnemer voor het gesprek is D66-leider Pechtold. Meneer Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Dat gesprek, waar moet dat over gaan straks? Nou, over nu is eigenlijk concrete maatregelen... die misschien de politiek niet kan nemen als het gaat om Syrië... maar waar een bedrijf als Shell wel het voortouw in zou kunnen nemen. En dat is het regime treffen in de portemonnee... door ja, de olie daar te stoppen gewoon weg te gaan uit Syrië? Nou, weg te gaan. In ieder geval de sancties die we nu hebben gezien, die werken niet. Hè. Tenminste, dat is te weinig druk op het regime. Dat, dat gaat om visa, dat gaat om tegoeden in het buitenland, terwijl er wordt maar gepraat. En, en je ziet dat het regime voor een groot deel op zijn begroting afhankelijk is van, van olieinkomsten. 95 van de Syrische olie gaat naar Europa. En Europa heeft een oproep gekregen vanuit de Verenigde Staten, van Hillary Clinton, ja. maar praat maar door. En ik denk dat we niet over Shell moeten praten, maar dat het Shell ook, ook zelf initiatieven kan nemen. En ik waardeer daarom ook zeer dat ze, dat ze bereid zijn... om met de politiek daarover te praten. Hmm. Nou zegt u al, de discussie loopt al langer. Europa eh, denkt en praat over een olieboycott... Uh, is het niet slimmer om, om te zeggen, laten we daar even op wachten... zodat we uh, een groter gebaar kunnen maken? Nou, Hoe lang nog? Uh, ik denk dat het een wisselwerking moet zijn... tussen de politiek, uh, tussen Europa en het bedrijfsleven. Uh, Shell uh, is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... in het vaandel heeft staan. zal vaak afwegingen in de wereld moeten maken... als het gaat om milieu, als het gaat om mensenrechten. Maar Syrië lijkt me zeker de afgelopen maanden toch geen twijfelgeval meer. Ik zit te denken, stel dat Shell zegt... nou, goed idee, laten we dat doen, we stoppen. Is, dat, is dan niet het gevaar groot dat, dat andere landen... ik denk aan China in, in dat gat springen? Nou, Daarom denk ik is het ook zo belangrijk dat we het gesprek aangaan. Ik zie het ook echt als fact-finding om, om daar omdat daar aan die kant van de medaille de politiek weer wat kan, kan betekenen. Eh, we kunnen politiek in de Verenigde Naties, in Europa... ook met andere bedrijven spreken en andere landen ook eh, aangeven... dat natuurlijk het idioot zou zijn als... Het bedrijf van Shell zo'n stap zou nemen, dat dan de Chinezen of de Russen uh, gelijk in het gat springen. Ja, maar denkt u dat te kunnen voorkomen dan? Uh, nou ja, uh, erover blijven praten aan de ene kant met politici en aan de andere kant met het bedrijfsleven, dat schiet niet op. Dus met elkaar in gesprek gaan en, en, en ook dit onder ogen durven kijken. Dat is wat ik vind uh, vanmiddag de, de politiek met Shell kan doen. En nogmaals, uh, op dit moment voel ik ook dat, dat bedrijfsleven gewoon veel meer kracht en invloed kan hebben op het regime, zeker op de korte termijn. Uh, ik zie niet snel gebeuren dat à Libië de NAVO-acties richting uh, Syrië onderneemt. En dus zal, uh, uh, wat mij betreft, uh, het op korte termijn moeten gebeuren. En daar heeft Shell een belangrijke rol. Straks dan ontmoet u president-directeur Benschop van uh, Shell Nederland... samen met uh, de rest van de, van de Kamercommissie. Ik wens u daar uh, succes bij. Dank u wel. Dank u wel. Militair vliegtuig uit Litouwen en een Frans gevechtstoestel... zijn boven het noorden van Litouwen met elkaar in botsing gekomen. Het Litouwse toestel stortte neer... maar de twee piloten wisten met hun schietstoel het toestel uit te komen... voordat dat de grond raakte. En de Franse piloot die kon met zijn gevechtstoestel veilig landen. Het Franse toestel is daarvoor de NAVO... die patrouilleert boven de Baltische Staten... omdat die landen zelf niet genoeg capaciteit hebben voor de luchtverdediging. Dan Leur, daar is afgelopen nacht een schietpartij geweest... tussen motoragent en inzittende van een auto agent had uh, even daarvoor in sint willebrod in de buurt... de achtervolging ingezet op de auto, omdat er een verdenking was. En op een rotonde in Etteleur stopte die auto plotseling... en daarna werd het vuur geopend op de agent. Die werd niet geraakt en hij schoot terug. Na de schietpartij gingen de inzittenden van de auto weer te voet vandoor. Later in de nacht zijn vier verdachten van 19 en 21 jaar aangehouden. Dit is het NOS Journaal, het door Megens. In een groot deel van Utrecht is een stroomstoring. Door een probleem in een transformatorstation zitten zo'n 20.000 huishoudens zonder elektriciteit. In het transformatorstation, daar werd gewerkt. En die storing die kan nog wel even duren, zegt Lucas Tassen van netbeheerder Stedin. Men moet in Utrecht rekening houden nog wel met een aantal uren dat het gaat duren. Want als het station niet uh, zeg maar in werking kan worden gesteld, dan moeten we de stroom gaan uh, omleiden. Ja. En dat betekent dat we handmatig ook met uh, auto's langs... Uh, andere stations moeten gaan rijden om de spanning en de stroom om te schakelen. Italië lijkt te profiteren van de ingrepen van de Europese Centrale Bank... om de financiële crisis te beteugelen. De rente is gedaald, voor tienjarige obligaties bijvoorbeeld met een half procent. Italië heeft met het uitgeven van staatsobligaties 6,7 miljard euro opgehaald. De ECB begon eerder deze maand met het kopen van obligaties van Spanje en ook van Italië.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 Wat oude foto's zien die hier aan de muur hangen, allemaal zwart-wit? Ja, dan stond er een uh, rij, uh, nou, tot halverwege de dam. Ouderwetse biedeltaferelen, ja, dat was het echt. Ja, als je aan dat soort dingen terugdenkt, dan, uh, ja, dan doe je nog wel wat. Ja, is het hard aangekomen? Uh, nieuws? Uh, het was wel een uh, mokerslag in Mexico. Ja. Ja. En gaat het helemaal nou toe, of gaat uh, iets veroeld? Nee, het is gewoon, uh, uh, het, gaat, het gaat weg. Zeg maar. Klanten aan de kassa, die informeren ook even naar... Uh... Ja.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 Nederlandse consumenten hebben veel hogere schulden bij bedrijven dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus, NVI, meldt dat de gemiddelde schuld bij een incassobureau op dit moment zo'n 1700 euro is. Vorig jaar stond het gemiddelde nog op ruim 1300 euro. In het tweede kwartaal is de totale schuld toegenomen tot 6,1 miljard euro. Volgens de NVI wordt de deurwaarder steeds minder vaak ingeschakeld om een schuld te innen. Namelijk 66% minder dan vorig jaar.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 Het begin in Zuid-Korea, want daar zijn de wereldkampioenschappen atletiek aan de gang. En Andy Houtkamp volgt dat toernooi voor ons. Andy, het uh, hoogspringen bij de vrouwen is bezig. Hoe doen ze het? Uh, de dames uh, doen het uh, op en inkele uitzondering goed. Is in Bayeva, ze zitten midden in de strijd. Uh, uh, ligt uh, op kop, op koers voor haar derde wereldtitel. Maar opvallend de nummer 2 van het WK van vorig jaar, uh, van uh, twee jaar geleden. Pirek, de Poolse, ligt er al uit, dus dat is een... Uh, een dame minder in de strijd. Uh, we hebben ook nog 400 meter hoorden gehad. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de, mannen, uh, bij de vrouwen weinig uh, verrassingen. Ja. Twee Amerikaanse die de finale niet haalden. En over Amerikanen gesproken. De wereldkampioen van 2007 en 2009. Karen Clement ligt eruit. En ook uh, Joshua Andersen, een andere Amerikaan, want dit is een heel sterk onderdeel voor de Amerikanen... Uh, is niet in de finale gekomen. Hm. Um, dan nog één berichtje over Ramona Fransen. over live sport gesproken. Ze heeft net de 800 meter gelopen, haar PR... Normaal gesproken uh, haar beste tijd op die 800 meter was 2.11.16. Maar daar kwam ze niet in de buurt. Zij zal eindigen zo rond de 21ste plaats. Want er wordt nog steeds gelopen door de andere uh, groepen in de meerkamp. Maar rond de 21ste plaats. En dat is uh, voor een eerste WK uh, meer een, een geval van uh, ervaring opdoen. Uh, dus dat is jammer uh, voor haar. Maar uh, ja, 21ste dag. Je bent ja. op 20 naar de beste van de wereld. Hè? Ja, je staat niet helemaal onderaan. Uh, nog spannende finales waar we naar uit kunnen kijken, Andy? 800 meter bij de mannen. Dat, uh, daar uh, kijk ik echt naar uit. Het wordt een uh, mooie race om twee uur straks. Uh, over een uurtje dus. Ja. En, uh, of drie kwartier. En om uh, kwart voor drie de 400 meter bij de mannen. Met de broers Borlee. En uiteraard blijft Polstok Hoogspringen ook nog doorgaan. Wij horen van jou straks in uh, Dit is de dag bij de EO. Dankjewel, Andy Houtkamp. De lichte mannen vier zonder is bij de wereldkampioenschappen roeien in een Sloveense bled uitgeschakeld. Het Nederlandse kwartet met Juri Bruschinski als invaller voor de zieke Roland Lievens eindigde in de herkansing op de derde plaats. Alleen de eerste twee teams, Polen en Duitsland zijn dat, plaatsten zich voor de halve finale. Dat was de sport, tijd voor de verkeersinformatie. John Sohoka, goedemiddag. Goedemiddag, 1 file op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Daar staat bij Spijken Nissen nog een file van 4 kilometer. Er stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels is het probleem verholpen en zijn alle rijstroken weer open. Ja, gelukkig. De hoofdpunten van het nieuws: botsingen in Zuid-Afrika tussen honderden aanhangers van ANC-jeugdleider Malema en de oproerpolitie. Aanleiding is dat Malema wordt gehoord over zijn oproep om de regering van Botswana omver te werpen. De Tweede Kamer praat vanmiddag met Shell... over de aanwezigheid van het olieconcern in Syrië. En tienduizenden mensen in Utrecht zitten nog altijd zonder stroom. Elf minuten over één geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Na de reclame het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg. Horens. Het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat...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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Japan heeft alweer een nieuwe premier. Hoe kan het dat het land van de reizende zon zo vaak wisselt van minister-president? Voor het radiodagboek waren we vanmorgen bij Tycho Gernand thuis. Die volgen we deze hele week in het radiodagboek. Een huis waarmee voor hem een kleine droom in vervulling ging. Ik heb uit de film Beek gezien met Tom Hanks. En dan krijgt hij een appartement in New York. En dan kon hij in, in skateboarden naar de keuken. Maar dat heeft in mijn hoofd gezeten als kind. Altijd. Ik dacht, wat tof man, dat wil ik ook kunnen. Dus het skateboard staat achter. Ja, ik skate ook. Ja. En ik frisbee hier ook wel vaak met vriendjes. En dan na half twee van standpunt.nl. De stelling dan, Nederland is te kritisch over de missie in Koenders. Uh, voordat die trainingsmissie goed en wel uh, losgebarsten uh, is, uh, is de kritiek er al volop. De oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en SP willen opheldering over uitspraken van de chef van de politie in de Afghaanse provincie. Die zou samen met de Nederlandse commandant proberen de definitie van niet vechten op te rekken. Om zo tegemoet te komen aan de Afghaanse werkelijkheid. Daarom onze stelling, Nederland is te kritisch over de missie in Kunduz. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Nog maar 15 maanden was hij premier van Japan, maar toch is Naoto Kaan deze week alweer afgetreden. Gisteren werd bekend dat zijn partijgenoot Yoshihiko Noda hem opvolgt. Voor de Japanners is zo'n machtswissel niks nieuws. Want in de afgelopen zes jaar versleed het land maar liefst vijf premiers. En lunch vraagt zich af waarom verslijt Japan zoveel minister-presidenten. Ik praat erover met Ivo Smits, hoogleraar Japans aan de Universiteit van Leiden. Dag meneer Smits. Goedendag. Deze Noda wordt de zesde premier in zes jaar tijd. Wat is het voor man? Nou, het is, uh, hij wordt wel eens een beetje een grijze muis omschreven. Ik geloof zelfs dat hij zelf uh, gesuggereerd heeft uh, dat hij wat... Uh... Uh, niet kleurloos, maar in elk geval betrouwbare, stille figuur is. Maar ik geloof dat de meeste politieke commentatoren hem wel zien als een uh, overgangsfiguur. Dus de vraag is hoe lang uh, ook deze meneer blijft zitten. Um, hij, hij volgt die uh, kaan op zonder dat daar nieuwe verkiezingen voor nodig zijn. Zit het systeem daar zo in elkaar? Nee, uiteraard moet gekozen worden. Maar het punt is dat uh, in dit geval, uh, als het ware, het, uh, het stokje overneemt. Kaan heeft namelijk al veel eerder uh, aangekondigd dat hij zou aftreden... op het moment dat uh, de basis gelegd was voor noodmaatregelen rondom uh, de crisis... en uh, de nasleep van de enorme tsunami... met name natuurlijk de problemen rondom uh, de kerncentrales bij Fukushima. Dus in, in zekere zin doet Kaan eigenlijk uh, wat hij eerder al had aangegeven... En op een gegeven moment, euh, ja, zou me niks verbazen, natuurlijk, als er de, de roep om uh, verkiezingen komt. Ja. Maar eigenlijk wat we hier zien in deze hele discussie, dat is wel aardig, is dat we ons eigenlijk naar het Nederlands model een klein beetje blind staren op uh, de rol van de premier. Um, want wat natuurlijk wat opvalt is dat het land verder, ja, dat ik wil niet zeggen dat het België is, dat is volstrekt <lacht> niet waar natuurlijk, maar... Ja, het gaat, uh, het gaat wel. Het rijdt uh, er zelf en, prima met het, de ambtelijke top die nou, de boel prima, dan in de gaten ik hadden. ook niet zeggen. Okay, maar de grap is dat eigenlijk, uh, u gaf zelf aan, het is niks nieuws. Niet alleen de, zes, de afgelopen zes jaar, maar het gaat eigenlijk al heel lang zo. U zou eigenlijk kunnen stellen dat in elk geval vanaf uh, eind jaren tachtig... Um, premiers, als ze er uh, de twee jaar halen, eigenlijk al vrij uitzonderlijk lang uh, er zitten... En je hebt af en toe uitschieters naar beneden. Dus er is ook één iemand geweest die er net twee maanden of zo het heeft volgehouden. En er is één uitzondering geweest. Dat is meneer Koizumi. Ja. Die uh, dus uh, tot, tot met september 2000, uh, meen ik, premier is geweest. En die heeft uh, vrij lang, die heeft vijf en een half jaar of zo er gezeten. En ja. dat uh, was een uitzondering die alle regels bevestigt. Misschien is het juist aardig te kijken naar dat geval. Uh, waarom was hij zo succesvol? Um, en dat is omdat hij in allerlei opzichten een buitenstaander is geweest... die uh, erin geslaagd is veel uh, kiezers aan zich te binden. En daarmee eigenlijk afweek van het standaardpatroon... Uh, dat al sinds de Tweede Wereldoorlog uh, de politiek voor een groot deel bepaalt... dat eigenlijk binnen de partijen leiders naar voren worden geschoven. En dat het ook heel lang zo geweest is dat degene die de premier is... eigenlijk uh, dat ziet als een onderdeel van een, van een langere carrière. Hè? Omdat je... Uh, als je eenmaal premier geweest bent, vaak een belangrijke uh, yeah, powerbroker binnen je eigen partij kan het zijn. Het kan een opstapje zijn factie. naar meer aanzien eigenlijk. En, en, uh, nou, binnen je eigen partij, dat, dat is zeker. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat die oud-premiers eigenlijk meer te vertellen hebben? Ja, um, binnen hun eigen fractie dat is dus een beetje onzicht. Maar ze blijven dus heel lang blijven zij binnen hun politieke partij blijven zij belangrijke uh, regelaars, partijbonzen... Uh, en heel lang uh, was het natuurlijk zo dat de Liberal Democratic Party, de Japanse Jiminto, aan de macht was. Die heeft eigenlijk een halve eeuw uh, na de Tweede Wereldoorlog de politiek gedomineerd. Uh, en de, de werkelijke politieke machtsvraag ging dus om de vertrouwen. Ja, welk, om welke factie binnen die partij nou de dienst kon uitmaken. Daarbij was het ook nog eens een keer zo... dat Japan anders dan Nederland een uh, verkiezingssysteem kent... een stelsel van vertegenwoordiging... dat uh, naar onze Nederlandse smaak denk ik een beetje ongelijk is. Dat wil zeggen, het doet een beetje aan Engeland denken... Dat kiesdistricten die zijn goed voor een aantal zetels. Uh, maar dat, zeg, dat is niet hetzelfde als een, een vertegenwoordiging van het aantal stemmen. Dus die plattelandsdistricten zijn die dus traditioneel heel erg belangrijk het mm -hmm. geweest. Omdat je met relatief weinig inspanning veel stemmen kunt trekken. En de Jiminto, de Liberal Democratic Party, is daar heel erg belangrijk in geweest. En dat had daarmee dus een relatief secure machtsbasis. Ja. Maar is er, uh, is er daar dan ook een, een oppositiebeweging? Ik bedoel, ja, we natuurlijk. hebben die kans ook, die partijen? Ja, nou, ja, ik zou, je zou kunnen zeggen dat meneer Kan eigenlijk, uh, die, de, de gedachte was dat die misschien wel het succesverhaal zou worden. Het is natuurlijk begonnen eigenlijk onder socialistische vleugel. Die komt dus ook niet uit die Liberal Democratic Party. En eigenlijk is het zo dat. Echt pas, zeg maar, begin jaren 90. Je nou voor het eerst een premier kreeg. Die niet uit die Liberal Democratic Party kwam. Dat is een meneer Hosokawa. Die nog figuren maakte. Door met Bill Clinton in polo shirts. Uh, persconferenties te geven. Dus dat was even het idee. Een volstrekt nieuwe politieke, politieke wind. Gaat er nu door Japan waaien. En dat viel verschrikkelijk tegen. Want die meneer heeft het ook nog geen jaar uitgehouden. Um, en je ziet een aantal dingen, dat uh, krachten die tegen elkaar inwerken... en daarom ben ik zelf uh, optimistisch geneigd te denken... dat er heel langzaam het politieke landschap wel verandert. Wat bedoel ik daarmee? Dat aan de ene kant het steeds belangrijker wordt... Uh, hoe je als politicus je, de kiezers bespeelt. Dus dat is zeg maar minder vertrouwd op die traditionele verkiezingsstructuur. Koizumi mm -hmm. is een goed voorbeeld. Op het beginnen had iemand een waanzinnige wilde boshaar en hij nam dan een cd op met zijn favoriete Elvis Presley liedjes. <lacht> dus het is iemand die volstrekt niet voldeed aan alles wat je zou verwachten van een Japanse politicus en op de een of andere manier daardoor buitengewoon succesvol was. Uh, en kan leek dat ook te hebben. Dat is iemand die uh, bijvoorbeeld, figuren maakte een flink aantal jaar geleden. toen hij uh, minister was van gezondheidszorg. door uh, heel open naar buiten te komen. met een grote schandaal rondom uh, bloed. dat met HIV-virus. Uh, met HIV besmet was. bloed dat gebruikt werd voor bloedtransfusies. en dat was heel lang stilgaan. Hij zei juist: nee, dat moeten wij als ministerie openbreken. Dus hij had heel erg. wat dat betreft. de wind mee. Alleen, uh, het was niet iemand. die erin uh, slaagde de media en de kiezers te bespelen. En dat, dat heeft hem onder andere denk ik verschrikkelijk gevroken... in de nasleep van uh -huh. uh, de ramp. Ja, maar je kunt toch ook zeggen, dat, want dat, dat is eigenlijk zijn waterloo geworden natuurlijk... Uh, die, die, uh -huh. die toestand rond die tsunami en die, uh, die kerncentrale daar. Uh, ja, goed, maar goed, dat heeft hij ook niet in de hand gehad verder. Uh, je kunt zeggen dat hij dat misschien dan niet al te handig heeft aangepakt of zo. Nou, dat is natuurlijk het punt. Kijk, er, zijn, er speelt een aantal dingen. Er is dus, wat opvalt is dat er veel meer kritiek is geweest, toch sneller... Bij de gemiddelde Japaner dan in het verleden. Dus daar is iets duidelijk aan het veranderen. Dus de, de bereidheid om sneller kritiek te hebben op je politici, en luidruchtig ook, die wordt groter. De media wordt ook steeds kritischer. En Kan heeft achteraf, met de wijsheid van gisteren, ja, is hij toch tekortgeschoten in bijvoorbeeld zijn, zijn briefing. Zou het dus duidelijker moeten uitleggen wat de overheid probeert te doen. Hij had dus het naïeve idee dat als ik nou maar goed beleid voer... dan word ik er vanzelf daar wel voor beloond. Nou, ook in Japan is dat niet meer waar. Het gaat om hoe je je beleid weet te verkopen. En Koizumi nogmaals is een mooi antievoorbeeld. Die was er ontzettend goed in. Um, en Kan heeft, is daar niet zo, uh, nou, niet zo in geslaagd. De kritiek die je ook wel eens hoort... maar goed, dat is denk ik ook niet uniek voor Japan... dat die politici toch vooral met partijpolitiek bezig zijn... en, en minder met de wel en we van het land. Terwijl dat laatste natuurlijk zeker nu na die twee... Uh, dingen die daar samenkwamen, die tsunami en die kerncentrale... Uh, was dat laatst natuurlijk wel gevraagd. Ja. Nou, kijk, nog, ik voel bijna. Nou, niet dat hij op deze manier kan nu op mijn steun zitten wachten. Maar die heeft het. Op zich heeft het helemaal niet zo slecht gedaan. Hè, gegeven de, de waanzinnige moeilijkheden waar hij uh, voor stond. Ik heb ook geleerd dat dit een voorbeeld was van een compound disaster. Dus ramp na ramp na ramp. Dat is mm -hmm. nog allemaal echt uh, gebeurd. Dus dat in alle handboeken wordt er veel over nagedacht. Je weet ook niet wat er gebeurt. Maar wat hij heeft uh, het een en ander gedaan. Alleen hij is er heel stil over geweest. In die zin is hij een beetje in de val getraft van de Pavlov reactie. Van veel Japanse bestuurders. Vooral geen paniek veroorzaken, dus uh, uiteindelijk misschien uh, te stil zijn. Terwijl hij wel degelijk allerlei acties ondernam en maatregelen nam, alleen dat werd, werd niet zo zichtbaar. Maar tegelijkertijd zie je ook, uh, en dat is natuurlijk een, een oude kwestie, uh, dat is de vraag door wie Japan nu feitelijk geregeerd wordt. natuurlijk, politicologen zijn er al decennia mee bezig met daar een antwoord op te geven. Je hebt aan de ene uiterste heb je. Uh, het het clichébeeld, dat klopt ook niet helemaal... is dat Japan volledig geregeerd zou worden door ambtenaren. En een andere uiterste is de aanname... dat de politici uh, ook verschrikkelijk machtig zijn. Nou, dat, de waarheid zit ergens in het midden. En dat helpt ook deels wel verklaren... waarom een aantal lijnen gewoon door blijft lopen. Alleen Japan komt wel degelijk in de problemen. Want het heeft natuurlijk al vrij lang een grote... Uh, Crisis, Japanse mm. economie is toch relatief aan het stagneren al heel lang. Daar ja. komt nu die hele toestand rondom Fukushima en überhaupt de wederopbouw van het hele gebied in Noordoost-Japan, met natuurlijk 25.000 doden en vermisten ja. Ja. en miljarden schade. Ja. Je moet als het ware boven de partijpolitiek politiek kunnen uitstijgen. En dat is de grote uitdaging natuurlijk voor Japan. Uh, dat beseffen ze zelf ook. En tegelijkertijd is dat heel heel erg moeilijk. Ja. Om... We, we hebben eens wat, wat rondgebeld. We kwamen ook even bij uw collega Rien Segers uit. Eh, directeur van ja? het uh, Centrum voor Japanse Studies ja, uh, aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Groningen. Die kent u ongetwijfeld. Dus... Um, hij zei, je moet het eigenlijk ook veel breder zien. Je ziet het eigenlijk overal wel. Dat, dat in bepaalde democratieën de houdbaarheid van politici gewoon korter wordt. En dat geldt dus ook voor Japan, zei hij. Ja, maar je zou kunnen zeggen, daar ben ik helemaal mee eens. Maar goed, in Japan is dan die houdbaarheid wel heel erg kort. Maar zoals ik al zei, de grap is dat eigenlijk al de laatste bijna twintig jaar. Premier is heel kort zitten. Dus de, de politiek richt zich niet heel erg op wie er nominaal het hoofd van de regering is. Het is op de premier. En dat is iets denk ik, waar we bij politieke analyses van Japan ook een beetje op moeten letten. Want dat is natuurlijk wel een verschil met zeg, de meeste parlementaire democratieën in Europa. Toch de, de aanname dat de premier ook daadwerkelijk wel uh, een forse stempel op beleid kan uh, drukken. Ja, ja. Nou, soms is dat in Japan, maar niet altijd. Dat ja. wisselt. Er zijn dus veel uh, krachten aan het werk. Deze Noda zitten dus voorlopig eventjes. Maar u zegt het is toch echt een soort tussenpauze. Er komen nieuwe verkiezingen aan en dan uh, moeten we zien wie het dan weer wat langer uithoudt misschien ja, ik ben de laatste die politieke voorspellingen gaat doen. Dat is buitengewoon gevaarlijk. Maar over het algemeen is het gevoel dat Nolda er waarschijnlijk niet heel erg lang zal zitten. Dat is natuurlijk een heel gedoe met uh, het Zwarte Pieten. Maar uh, wat wel voor hem spreekt... is dat er vooralsnog relatief weinig om lijkt te kleven. Een ander ding, en dat heeft met die partijpolitiek te maken... is dat je soms het idee krijgt dat niet alleen de media... maar ook allerlei politieke facties uh, uh, dossiers bijhouden... van potentiële schandalen van tegenstanders... En het is gewoon altijd raak. Zodra er iemand uh, een beetje vooruit lijkt te komen de verkiezingsrace, dan plomp uh, wordt er weer een schandaal gelekt. Dan, dan hebben ze het al er... klaar liggen in mapje. Ja, en het is, uh, <laughs> het is echt dodelijk. En het is namelijk ook heel erg moeilijk... ik denk in de meeste politieke systemen, ook in Europa... om volstrekt brandschoon de top te halen. Ja. En als jij het niet was, was het wel een van je ja. secretarissen... die weer uh, steekpenning heeft aangenomen... Ja. of fondsen voor de partijkast of zo... Nou. We, we blijven het in de gaten houden. En u vooral, want u bent Japan-deskundige. Ivo Smits van de Universiteit van Leiden. Dank voor de uitleg. Graag gedaan. Het radio dagboek. Deze week met... Tigo Gernand. Ik ga deze week in première met de club. Aan hem, Tigo, kleeft het imago van de drukke jongen... en dat hij het vooral maar eens wat rustiger aan moet doen. Maar wat wil hij eigenlijk zelf? Bij hem thuis... Uh, komt, uh, nee, als je bij hem thuis komt, uh, dan, uh, dan uh, bevindt hij zich daar in ieder geval meteen in een bepaalde sfeer. Uh, wat is die geur nou toch bijvoorbeeld? Nakchampa. Wierook. In mijn hele huis ruikt altijd naar wierook. Mensen zeggen altijd als ze mij ruiken... Oh ja, ruik, Tigo ruikt altijd naar aftershave en wierook. <laughs> dat is uh, wierook, ja, die heb ik altijd aan. Mm -hmm. Ik rook ook, dat ga ik ja. nu ook doen. Dan uh, kunnen we even naar het balkon... Ik vind het gewoon lekkerder ruiken als nou, de Jampa ruikt. Ik weet niet, dat heb ik ooit in India geroken, een keer voor het eerst. En dat vind ik zo fijn. En ik heb het al twintig jaar, denk ik, of zo. Ja, dat is heel fijn. Ik heb een soort grote loft. Ik, wilde, ik heb ooit de film Big gezien met Tom Hanks. En dan krijgt hij een appartement in New York. En dan kon hij in, in skateboarden naar de keuken. Ja, het slaat nergens op. Maar dat heeft in mijn hoofd gezeten als kind altijd. Ik dacht, wat tof, man, dat wil ik ook kunnen. Dus, nou ja, dat zie je, zo'n huis heb ik... Skateboard staat achter. Ja, ik skate ook. Ja. En ik frisbee hier ook wel vaak met vriendjes, en in het huis. <laughs> ja. Het is een lekker uitzicht, hè? Ja, een beetje uitzicht op het ei. Uh, nou ben ik wel stiekem op zoek naar een nieuw huis. Want ik vind dit stil. Ik ben nog wel een druk mannetje. En uh, het drukste dat wij hebben, en je ziet er verderop een cruise schip liggen, dat is het zo ongeveer. Het, er zijn zo weinig mensen, dat leeft hier nog niet. Leeft. Ik heb inderdaad een huisje in Thailand, en, uh, uh, op Koos uh, gehad... En nu, nu kom ik er gewoon en kan ik er altijd slapen. En ik ken nu zoveel mensen, dat nee, dat huisje heb ik niet meer. En, maar de plek blijft nog steeds heel bijzonder. Het is zo'n fijn volk en ik heb echt vrienden. Dus voor mij in mijn, in mijn drukke bestaan vind ik het heerlijk om, uh, om juist daar de rust... een ander plekje op de wereld te hebben waar ik me thuis voel. Ja. Nou, overal waar je kijkt staan boeddha-beelden. Die is toevallig uit India, maar daar staat er een uit Thailand. Dat is een... Uh... Dat is de, de, de, de, de, de, de, ja, de belangrijkste Thaise Boeddha-beeld is dat. Dat is de zitting de Boeddha, die, die, die, die heeft bepaalde vormen. Dat gaat om je chakra's, je hartchakra, je hoofdchakra. En in mijn toilet staat ook weer een Boeddha. Ja, overal staan echt Boeddha's. Nou, boeddhisme vind ik heel mooi. Ja, de, het licht in jezelf, van jezelf kunnen houden... om een stukje van een ander te kunnen houden. Dat, dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat ik onderhand een beetje gewend ben aan de drukte en dat ik een beetje in paniek kan raken van de niet-drukte, dus de rust. Um, en dat moet ik wel leren, want ik, uh, ik zou eigenlijk een sabbatical houden van een paar maanden dit jaar, en dat is me ook niet gelukt. Um, maar ik moet, daar wel, ik moet daar wel iets voor mezelf in vinden, ja. Het zou toffer zijn als ik af en toe ook een keer uh, tijd voor mezelf en vrienden kan vrijmaken en mijn familie, dat ik daar ook een keuze in maak. De extra rust die het boeddhisme kan bieden, die, die, die, die zoek ik wel soms, ja. En het, dat vind ik daar ook wel. Ja, dat wil ik stiekem wel. Ik, ga, ik, ik kan vaak niet meer eten als ik heel erg aan het, aan, in een project zit. Dan, dan verzorg ik mezelf niet heel erg goed. Um, vandaar dat ik door altijd heel veel trainen, goed eet... Uh, en mezelf uh, steeds beter verzorg. Maar dat, dat zou ik wel moeten leren, ja. Ik had laatst mijn moeder erover. Die zei, ik zei, het lijkt me of ik een midlife crisis had. Ik was helemaal kapot. Ik ben pas 37 net geworden. 96, dat kan niet. Je kijkt voor het eerst terug op je leven. Maar als je zo bezig blijft, ja, dan heb je je leven lang alleen maar gewerkt. Dat is een keuze. Het is alweer te laat. Ik ben alweer te laat. Ach ja. Dat is volgens mij een soort uh, een levensvraag. Een, een, een, een, een, een levensding voor mij om dat te leren. Mijn, leven lang, mijn moeder roept dat ook altijd al als vanaf dat ik klein ben. Van leren rust is vinden. Dus ik, ik, moet dat, ik moet dat vinden. Maar misschien vind ik dat ook wel nooit. En is dit juist mijn rust om een schilderij te maken en met boeddhisme bezig te zijn soms. En dan weer te, ergens een stem in te blaren en dan weer heel hard in de sportschool te trainen. En ja, dat ben ik misschien wel. Staat hier een plantje wat nog weg moet? Die doet het niet meer. Zo, we gaan op de scooter richting, uh, richting de Arena. Ice Age 4, de nieuwe Ice Age film inspreken. Tigo Gernand is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Nederland is te kritisch over de missie in Kunduz. Dat is onze stelling zometeen in stand.nl. En u mag reageren. Eerst nu Job Oud. Radio 1. Het NOS-journaal. In Utrecht is te weinig gedaan om een weggepest homostel te beschermen. Dat heeft burgemeester Wolfsen toegegeven op een raadsbijeenkomst. Het stel werd in de wijk Leidse Rijn geterroriseerd door een groep buurtjongens. Een tijd geleden zijn ze verhuisd. Ze voelen zich niet gesteund door gemeente, politie en justitie. In de raadsbijeenkomst herkende burgemeester Wolfsen dat de autoriteiten steken hebben laten vallen.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 Het noordoosten van de stad Utrecht kampt met een stroomstoring. Rond half elf vanochtend ontstond de storing... in een groot transformatorstation. Zo'n 20.000 huishoudens zaten daardoor zonder stroom... in onder meer de wijken Blauwkapel, de Vogelenbuurt en Tuindorp. Het kan enige tijd en enige uren nog duren... voordat iedereen in Utrecht weer elektriciteit heeft. Italië lijkt te profiteren van de ingrepen van de Europese Centrale Bank... om de financiële crisis te beteugelen. De rente is gedaald... Italië heeft met het uitgeven van staatsobligaties 6,7 miljard euro opgehaald. Tegen een rente van 5,2 procent. Vorige maand was dat nog 5,7 procent. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Politieagent in Koenders vechten niet. Dat garandeert minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Ze mogen zich wel verdedigen, maar mogen niet worden ingezet... voor geplande militaire acties. Rosenthal zei dat naar aanleiding van de uitspraken... van de chef van de politie in Afghanistan. Die probeert de definitie van niet vechten op te rekken... om zo tegemoet te komen aan de Afghaanse werkelijkheid. Oppositiepartijen eisen nu opheldering van het kabinet. Is de kritiek op de missie terecht? Of moeten we niet alles onder een vergrootglas leggen voor de missie Goed en Wel is begonnen. Ik praat erover met VVD-Kamerlid Ham ten Broeke... buitenlanddeskundige van die partij. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Uh, drie keuzes aan het begin. U kent het klappen van de zweepje tussen... kort ja. antwoord ja of nee, daar komen ze. Met een politiepet en een notitiebokje redden ze het wel in Kunduz. Nee. Politici <laughs> zijn veel te bang voor die missie in Kunduz. Ja, sommigen wel. En dan, Kunduz is in niets te vergelijken met Uruzgan. Nee. Goed, Nou, dan de stelling. Nederland is te kritisch over de missie in Koendoes. We zijn benieuwd uh, naar uw mening als uh, luisteraar natuurlijk ook. Um, dus kom erop met u eens of oneens. Door de sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met uh, hekje standpunt. En meneer Ten Broeke, uh, Nederland is te kritisch over de missie in Koendoes, eens of oneens? Ja, ik ben het wel mee eens. Um... In Nederland is natuurlijk een heel groot begrip, dat, is, dat zou iedereen betreffen. En ik vind het prima dat, dat we kritisch zijn. Dat is ook uh, typisch Nederlands, zou ik bijna willen zeggen. Maar het gaat wel even om waar we dan kritisch op zijn en wie er kritisch zijn. En als we uh, zeg maar elk uh, uitlating en elke uh, aanleiding aangrijpen... om opnieuw de discussie uh, te voeren over wat die politieagenten die we daar gaan opleiden... en die toch vooral bedoeld zijn om daar een beetje stabiliteit en orde en regelmaat te krijgen... Um, onder een vergrootgas gaan liggen, zoals u net zei. Ja, dan, dan, dan houden we vooral elkaar bezig. En volgens mij is het van belang dat, die, dat, dat we nu aan de slag gaan met die missie. Als je het hebt over kritisch... want ik bedoel, we hebben natuurlijk al vaker over Afghanistan... ook toen we daar in Oerhuis zaten... en ja. nu ook over die missie in Koeners hebben we stellingen gedaan in stand.nl... dan blijkt uh, dat de overgrote meerderheid het helemaal niks vindt. Uh, die vindt eigenlijk dat we er helemaal niet heen hadden moeten gaan. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de missies die we de afgelopen jaren hebben gedaan... dan zie je vaak dat de Nederlandse steun daarvoor in ieder geval niet, niet voorbij de 50% komt. Um, uh, ook niet na afloop van een missie. Toch zie je ook dat Nederlanders wel zo eerlijk zijn om te zien dat we daar dan vaak iets hebben bereikt. Uh, misschien moeten wij als politie beter uitleggen wat we, dat doen, wat we daar doen, waarom we het doen en ook wat er dan vervolgens bereikt is. En daar hoort dus bij dat je ook een reëel verwachtingspatroon hebt. En, en in, die, uh, in, die, in die lijn zou ik ook deze kritiek die we nu hebben gezien naar aanleiding van de... Uitlading van de politiecommissaris zou ik willen, willen zien. Je moet een reëel verwachtingspatroon hebben. Het moet niet zo zijn dat we um, verwachten dat die politieagenten daar... zoals ik al heb gezegd, dat met een politiefluitje en een knuppeltje gaan redden. Nee, dat gaat gewoon gebeuren. U, u zegt een reëel verwachtingspatroon. We hebben dat hele, dit hele circus hebben we meegemaakt in de Tweede Kamer. En u zat erbij. Ja. Uh, de prachtige, uh, ik, heb, ik heb zelfs een filmpje gezien op, op muziek gezet. Hè? Jolande Schap, Mark Rutte. Ja. Uh, die elkaar liefdevol aankijken. En daar werden afspraken gemaakt, min of meer. Mm -hmm. uh, je kunt toch ook zeggen, dat was toen al naïef... Dus hadden we dan misschien helemaal niet moeten gaan... als het dan zo broos is, de basis, waarop ba waarop, op basis waar je daar dan heen gaat? Nee, omdat de basis van waarom we daar heen gaan... Eh, is, is dat we een overeenstemming hebben. En die is gelukkig wel breed. En die wordt ook door meerderheid gedeeld. In ja, maar met de, in allerlei voorwaarden. Van GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, en sommige van die voorwaarden zijn denk ik ook goed te vervullen. Maar dan moet je vervolgens niet direct in een kramp of in de paniek schieten... op het moment dat er iemand een uitlating doet ergens. Ik laat wel wezen. Waar hebben we het nu over... Dat die politie uiteindelijk wordt voorbereid om te kunnen optreden... als eerste verdediging van de burgerbevolking. Dat doet zij hier in Nederland ook. Um, ja, en dan wordt er al snel gezegd van... Ja, wat nou als er iets zou gebeuren zoals we in Kabul hebben gezien... waar een hotel op een gegeven moment door een aantal terroristen werd belegerd. Mm -hmm. nou, in dat hotel zaten wesselingen, maar er zaten ook Afghanen. Wat, wat, wat, wat wilt u dan? Dat we dan tegen die politie zeggen... Ja, u moet dan doorgaan met parkeerbonnen uitschrijven... voor auto's die dubbel geparkeerd staan... Of, of moeten ze gewoon optreden? Dat, doen nou ze ja, dat, wil, ook, dat wil GroenLinks liever, liever wel, volgens mij. Ik weet niet of GroenLinks dat wil. En mochten ze dat willen, dan moeten ze dat zelf uitleggen. Dat, dat is in ieder geval niet onderdeel van, van de voorwaarden. Um, en ik denk dat wat dat betreft de antwoorden van de Nederlandse regering... ook heel geruststellend en in die zin ook heel terecht zijn. Offensieve, geplande acties is geen onderdeel van een politietaak. Gaat dus ook niet gebeuren... Dat weten de Afghanen. Die verzekering hebben we gehad van de allerhoogste um, uh, minister... Uh, van uh, de mensen die daar verantwoordelijk zijn voor de politie. En dat zit ook in de training, dus dat weet ook iedereen. Maar dan moeten ze wel nog gewoon dingen kunnen doen... die horen bij politietaken. Mm -hmm. Het is zelfs nog erger, want, want als je dat dan niet aan de politie zou overlaat... dan moet je dus kennelijk wachten tot er militairen komen. En dan krijg je dus het omgekeerde van wat GroenLinks en sommige anderen... bevreesd zijn dat er zou kunnen gebeuren, namelijk dan werkt je als het ware de militarisering van het optreden... in Afghanistan, in Kunduz, in de hand. En Dat is, dacht ik, nou juist de bedoeling dat dat niet gebeurt. Ja, kijk, er zijn ook mensen die zeggen natuurlijk van... we hebben dat in Uruskan ook gezien, dat begon als een opbouwmissie. Prachtig woord was dat, maar later werd dat gewoon, eigenlijk gewoon een vechtmissie. Dus men is bang dat we nu weer in zo'n missie gerommeld worden. Ja, kijk, het, het in een missie laten rommelen... betekent dat je kennelijk een verkeerd verwachtingspatroon hebt gehad. Ik houd hier staan, dat heb ik wel vaker gedaan... dat, in ieder geval voor de VVD, en daar spreek ik voor wij het nooit alleen en uitsluitend een opbouwmissie hebben genoemd. We hebben altijd gezegd, laten we elkaar nog niet bedonderen... daar wordt ook gewoon gevochten. Nou, in de Oeriskand is er gevochten. En hier zo'n klein beetje ook. Ook door de Nederlanders. En de eerste twee jaar is dat met um, heel veel angst en beven... is dat gebeurd. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid. Ik heb dat ook met eigen ogen gezien. Heel veel collega's trouwens ook. Ook collega's die toen al kritisch waren. En die zijn allemaal teruggekomen met um, de wetenschap dat Nederland daar echt een verschil heeft gemaakt. Dat is misschien veel te, weinig onder de of veel, te veel onder de korenmaat gebleven. Uh, maar Nederland heeft daar een verschil gemaakt. Uh, het heeft tot meer stabiliteit geleid. En daarmee hebben wij onze bijdrage in ieder geval geleverd. Je kunt ook kritisch aan de kant blijven staan. En als een soort free rider alles in de wereld over je heen laat komen... daar kiezen wij dus niet voor. De PVV zegt dat zodra Nederland weg is. Daar uh, de kerstvers getrainde agenten zich zullen aansluiten bij de Taliban. En dan is die hele missie dus zinloos geweest, zeggen ze daar. Wat vindt u daarvan? Ja, het is zoals wel vaker bij de PVV een, een, een, een, een nogal zwart-wit een naïef wereldbeeld. Um, uh, het is niet onmogelijk dat dat gebeurt. Laten we dat voorop stellen. Maar um, nou, dan is het dus een heel realistische wereld. We doen ook van alles aan om te voorkomen dat dat, dat, dat in groot, op grote schaal gebeurt. Maar het, is, het zal niet op grote schaal gebeuren, omdat tot nu toe heeft het ook dat ook dat, uitgewezen dat het niet gebeurt. En waar gaat het om? En daar, dat ontkent de PVV, is dat we daar stabiliteit brengen. Dat kunnen wij dus niet zelf blijven doen vanuit het West. Dat zullen de Afghanen zelf moeten doen. Ze zullen zelf daar voor veiligheid moeten zorgen. Er is maar één manier om dat te doen is dat ze dat aangeleerd krijgen. Dat ze weten hoe ze daar moeten optreden. En dan moeten we niet met allerlei Haagse Oekazes... dat proberen ja. uh, nog eens een keer... Uh, die werkelijkheid naar onze eigen uh, inzichten uh, af te buigen. Harry van Bommel, SP, die zegt dat er simpelweg... een aantal onbindende voorwaarden aan die missie zijn gesteld. Hè? Eén ervan was dat de opgeleide politieagenten... niet worden ingezet met militaire taken. Ja. Nu blijkt dit wel te gebeuren. Tenminste, als nee. we die woorden van die commandant mogen geloven... Nee, offensieve militaire taken, uh, vandaag nog gespecificeerd. offensieve geplande taken. Dus op het moment dat er een militaire actie is gepland en uh, de militaire commandanten zouden daar gebruik willen maken van Nederlandse, uh, uh, door Nederlanders getrainde politieagenten, dan kan dat dus niet. Nou, dat heeft de regering helder gesteld. Als je het een onbindende voorwaarde wil noemen... Kijk, Fahri van geldt dat die, die zou het liefst alles als een onbindende voorwaarde zien. Die zou daar helemaal niet hebben willen nee, zijn. Nee. Maar ja, die wilde ook al niet in Libië zijn. Uh, uh, die maakt wel vaker de verkeerde keuze. Mm. Uh, GroenLinks wilde uiteindelijk daar wel zijn. Uh, nou ja, die zeggen dus, we zijn akkoord gegaan... maar die politie moet worden opgeleid tot een civiele politie. Ja. Uh, dus een politie zonder geweld. Ja. Is, dat is, u zegt eigenlijk, dat is gewoon niet realistisch. Ja, dat is wel realistisch. Maar dan moet je vervolgens uh, uh, wel even realiseren wat dat dan betekent. Kijk, in Nederland hebben we zeer civiele politie. Sommige mensen vinden het soms wel eens uh, te civiel. Maar de Nederlandse politie treedt wel degelijk op. En als er in Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam een hotel door terroristen zou worden belegerd, dan is vaak de eerste die de burgerbevolking dan kunnen beschermen. en de eerste die te plekken zijn, zijn toch de politie. Want die treden namelijk op straat op. Ja. Dat het dan vervolgens, als de situatie uit de hand loopt, overgegeven kan worden aan het leger, kan ik me zeer wel voorstellen. U zegt dat kan daar maar ook gewoon niet. Dus u moet dan toch niet de andere kant op gaan kijken. Dat gaan we ze toch zeker niet leren. Ja, dan heeft het inderdaad weinig zin. En u vindt dus ook niet, wat nu dan toch een beetje naar boven komt, dat die definitie van niet vechten. dat die te veel wordt opgerekt met de uitspraken die daar gedaan zijn? Ach, weet u, meneer Van den Berg. Niet vechten uh, betekent voor heel veel Nederlanders heel veel verschillende dingen. We, we zullen eraan moeten wennen dat er in een delen van de wereld... Uh, waar wij mede onze eigen veiligheid uh, proberen te bevechten... er af en toe ook met geweld moet worden opgetreden. Ik ben blij met die GroenLinksers die daar in ieder geval... die dat geen vies woord meer vinden... en die uh, op basis daarvan een reële afweging hebben gemaakt die hun stem aan deze missie hebben gegeven... en die het daarmee mogelijk maakt dat ook Nederland... een klein steentje weliswaar, maar een zeer nuttig steentje... bijdraagt aan ons alle veiligheid. Ja, of zullen ze zich daar nog wel eens achter hun oren krabben? Van wat hebben we toch in vredesnaam gedaan? Ik, ik hoop dat elk Kamerlid, dat geldt ook voor het Kamerlid... wat u nu uh, uh, aan de microfoon heeft, uh, uh, zich altijd zijn oren krap bij tijd en tijd. Dat is onze hmm. taak, dus die kritiek die zal ook van de VVD te beluisteren zijn. Maar goed, u zegt Houdt er nog iets bij. U zegt er nog iets bij, Van u wilt niet dat er uh, weer een Kamerdebat uh, komt. Want dat is ook onwerkbaar voor de mensen daar, lijkt me, toch? Dat lijkt mij ook. Um, voor de mensen die daar zijn uh, is het van belang dat men ook weet... dat men door de politiek zich gesteund weet. Dat is in het verleden ook wel eens wat minder geweest. Nou, in ieder geval kan ik voor mijn partij zeggen... dat wij niet voor elk wisselwasje naar de interruptiemicrofoon zullen rollen. Maar u niet, maar GroenLinks misschien wel. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. We hebben nog geen debat aangevraagd gezien, dus uh, wat dat aan gaat... Uh... <laughs> dat is vaak de, ja. de... Volgende week beginnen we weer, hè? Ja, precies. Nou. Ja, ja. Nou, misschien komt het ook nog. En degene die dat moet doen voor GroenLinks... die had ook even wat anders aan het hoofd misschien... Nou ja, goed. Uh, uh, maar die, uh, die, die heeft volgens mij hier samen met, uh, met Jolande Sap en met anderen... heeft ze hier een, een reële afweging gemaakt. Ja. En, uh, en nogmaals, uh, we zijn daar heel helder over geweest. We hebben dat tot op detail en dat is misschien ook wel eens het nadeel. De parlementariërs willen dan echt van de hoed en de rand weten. Dat is ook de les die we uit het verleden hebben geleerd. Sabrenica komt dan altijd weer op. We zijn een van de weinige parlementen in de wereld waarbij we echt ons proberen... heel diepgaand uh, met die materie uh, uh, bezig te houden... ook ons daarin te verdiepen, de veiligheidssituatie te bekijken. Maar uiteindelijk geldt wel, wat mij betreft... dat wij niet op de stoel moeten gaan zitten... van nog de politiecommandanten, uh, uh, nog de generaals... als die noodzakelijk zijn, als bijvoorbeeld wel het leger zou worden. Maar hoe voorkom je nu dat er dan over elk wisselwasje in Kunduz een debat wordt aangevraagd? Nou, dat kom je niet omdat je, wij als parlementariërs natuurlijk vrij zijn om... Ik bedoel, ik kan over vijf minuten een debat aanvragen als ik dat zou wensen. Uh, dat is de interne afweging die ik zelf of met mijn partij heb te maken. Uh, nou ja, goed... Ik... We hebben nu in ieder geval een klein beetje een debat op, op de media. Um, het lijkt mij niet noodzakelijk om hierover nu nog een keertje in de Kamer te spreken. Maar het staat iedereen vrij om dat, uh, om dat aan te vragen. Ongetwijfeld zal Harry van Bommel daar anders over denken. Ja. Uh, het is natuurlijk ook zo, dat, want daar zitten ook andere landen, Duitsland met name, daar, daar werken we nauw mee samen. Uh, die, die zullen toch ook af en toe dit aankijken en denken van ja... Nee, de Wat Duitsers moeten we nou hebben... met die Nederlanders? Nee hoor, de Duitsers hebben hun, hun, hun eigen afweging. Ook daar wordt in het parlement uitgebreid, hierover gesproken. De Duitsers hebben natuurlijk zo hun eigen geschiedenis op dit vlak. Kijk alleen even naar het moeizame debat in de Duitse Bondsdag... over bijvoorbeeld de inzet, of beter gezegd het ontbreken van Duitse inzet... als het gaat om Libië. Um, ja, nou ja, uh, zo heeft iedereen uh, zijn eigen Dat is op zichzelf niet zo erg. Als je er maar van leert en dan vervolgens uh, met die les ook wat doet. En, uh, nou, ik heb nog altijd de goede hoop dat we dat in Nederland keurig voor elkaar krijgen. Je zegt iemand, die heeft gereageerd op onze site al vanochtend... Uh, of die Afghaanse agenten nou wel of niet ingezet worden tegen de Taliban... daar hebben we toch geen invloed op. Ik vind het de, de kneuterigheid ten top als wij gaan proberen dit op te leggen aan zo'n land. Je gaat daar helpen of niet, zegt deze meneer of mevrouw. Onze buurlanden die daar ook zitten, zoals Duitsland, die lachen zich rot over Nederland. Nou ja, over de, die, die, dat buurlanden zeggen, rotlaag heb ik net al iets gezegd. Ik denk dat het niet zo is. Een Nederlandse bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Men weet ook wat we in kan hebben bereikt. Daar wordt echt uh, door heel veel landen met zeer veel lof en terecht over gesproken. Um, en ik denk dat we weer in staat zijn om dat te doen. We zijn ook eerder in de noordelijke provincie geweest, eerder in Coendoes. Dus wat dat aan gaat, um, uh, kijkt iedereen naar Nederland met ontzag. En um, uh, laten we hopen dat we dat ook met deze missie... in de komende vier jaar um, voor elkaar zullen krijgen. Zullen we eens kijken hoe het is met uh, draagvlak voor de missie in Coendoes? Ja. Dat, dat is altijd wel toch een mooie graadmeter, Zeker. de stelling in een standpunt.nl. U luistert mee, ik kom straks bij u terug. Uh, Nederland is te kritisch over de missie in Coendoes. Dat is dit keer de stelling. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens... Elf 523 mensen hebben tot nu toe gestemd. 34% eens, 66% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer uh, deur van den Berg was het, hè? Dat klopt. Uh, wat mij bijzonder stoort aan uh, zo'n meneer uh, ten Broek... Uh, dat is het Deden waarmee uh, hij praat over het kritisch vermogen van burgers in Nederland. Dat zou dan een typisch Nederlands eigenschap zijn. Maar dat is een eigenschap van intelligente burgers... die nog niet door een kapot bezuinigd onderwijs door dit kabinet... helemaal gehouden kunnen worden. En dat zie je bijvoorbeeld dat er zelfs... Uh, met datzelfde BD uh, milieuwet te worden overtreden in Groningen... door ditzelfde kabinet mm. uh, onder aanvoering van uh, meneer, minister Verhagen. Oké, okay, maar, maar daar, ga, daar gaat het nu even niet over. Ik, ik, opbouw, ik... Opbouw, opbouw, Opbouwmissie Mantra. Uh, nu, nu worden we gehersenspoeld... Dat ze dat altijd anders hebben voorgesteld. Nou, want dat is gewoon een uh, leugen. Ze hebben het altijd verkocht als een opbouwmissie, meneer Van den Berg. Hmm. En wereldvreemde heren, zoals de Broeken denken recht te praten, wat krom is. Maar hij moet eens het boek, uh, de boeken lezen van Khaled Hosseini, een Afghaanse schrijver. En dan weet hij dat hij wereldvreemd bezig is. Dit land is gewoon nooit op uh, poten gebracht door buitenlandse invloed. Goed, dank voor het bellen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, of je voor of tegen die uh, missie bent... dat is natuurlijk iets wat in de democratie beslist wordt. Ik ben er geen voorstander van. Maar als je het gaat doen, dan moet je het goed doen. Dus dat mevrouw Schap met de zoetsappige dingetjes aan de tafel... met uh, Mark Rutte. De tranen liepen ze wat, geloof ik, over de wangen. Oma agent kun je daar niet gebruiken. Die moet je er ook niet hebben. Je moet politietroepen hebben. En die generaal, militair, ik ben zelf ook militair geweest... die weet waar hij over praat. Ja. Als je aangevallen wordt... Uh, dan moet je keihard kei terug kunnen slaan. En niet op het politiebureau achter de koffiepot gaan zitten... van ja jongens, even kalm niet schieten hoor, oh. we hebben vandaag dit of dat. Nee, die Nederlandse mentaliteit geldt daar niet. Je zult dit in Europees verband eigenlijk op moeten lossen. Dus, dus GroenLinks zegt u op... moet gewoon wakker worden en realistisch zijn? Ja, uh, als je met de Taliban te maken krijgt... maar er komt een punt om de hoek kijken... hoe ligt die Taliban in het volk? heeft hij de steun van het volk. Want er zit daar een meneer, een meneer Kassai, geloof ik. Die was vroeger pizzabakker met die muts op. <laughs> en ja, die man, die, die, dat is een commercieel ingesteld figuur... om het zomaar zwak uit te drukken. Dat zijn al die leiders in die landen. Mm -hmm. Die bevolking wordt wakker. Uh, een afgaan, de gemiddelde afgaan... op die, die gebieden waar dan die politie moet opereren... die kunnen geen eens een bonnetje lezen... als ze dat zouden krijgen voor het parkeren van hun kamel... aan de verkeerde kant. Maar konten. dat gaan wij ze nu leren. Huh? Dat gaan wij ze nu leren. Ja, nou, vergeet het maar. Als je die mensen op wil leiden, dan zou je dus dit moeten doen. Ik heb uh, bijvoorbeeld heel veel op met mijn Turkse vrienden. Turkije, daar zou je dus die mensen op kunnen leiden, politietroepen. Dan worden ze niet afgeschoten voordat ze nog kruid geroken hebben. U bedoelt om ze daar weg te halen en ze bijvoorbeeld in, in Turkije op te leiden? Ja, aan politieacademie. Ja, ja. Ik denk dat meneer Erdogan daar zeer toe bereid zal zijn. Want dat is een heel fatsoenlijk mens. Dat ja, vind ik een goede een tip. Een voorlopig moslim, dus die kunnen ze ook niet verwijten dat hij een christenhond is ja. of wat dan ook. Ik vind het een goede tip. Ik ga dat straks voorleggen aan meneer Ten Broeke. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kaspers. Ik, uh, ik vind dat hele, hele Oerenskan is vanaf het begin één groot leugen. Er, gaat, uh, er, wo er wordt steeds meer duidelijk. Er wordt steeds meer... Uh, en meneer Rutte die, uh, die kan wel steeds met zijn vrolijk lach het gezichtje. We hebben het nu maar over hè trouwens. Wat zegt u? We hebben het nu over Kunduz. Ja, over dat, over dat ja. Koendoes. Er wordt steeds meer van bekend. En straks op het eind van het liedje, dan, zijn, dan, dan vechten we weer gewoon mee. Ik snap niet dat die politieke partijen allemaal nog in, in dat vrolijke lachje van Rutte trappen. Uh, toen Balkenende, als Balkenende dit was overkomen, die was tien keer weggestuurd. Dat, om het minste of het geringste uh, werd, werd, die man, uh, werd die man in de zijk gezet en uh, werden de Kamervragen gesteld. En Rutte die liegt en die liegt en die liegt alles aan elkaar. En iedereen die gaat met die... Ik ik, ik, ik. En PVV die, die geeft wel tegengas. En, straks, en nu zegt iedereen, ook die meneer die daar zit... ach ja, PVV. Maar aan het eind van het liedje gaat de PVV gelijk krijgen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Ellie Blom. Ik denk inderdaad dat wij te kritisch zijn. Al zou ik wel willen dat we kritisch konden zijn in dit geval... maar dat is een farce. Ik ben het van begin af aan de mening toegedaan... dat onze eisen voor die Afghanen niet gelden... En dat ze toch zouden gaan vechten. Want wij kijken met onze Nederlandse ogen. Hier is een afspraak nog iets waar je, je aan houdt. Maar dit is een Aziatisch volk. En die hebben een andere instelling dan wij. Het is gebleken dat een afspraak daar niet zo nauw genomen wordt. En GroenLinks, die is door Rutte gewoon zoet gehouden. Dat is helemaal een fars. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. De stelling is dus, Nederland is te kritisch over de missie in Koendoes. En wat zegt u dan? Goedemiddag, ja, ik ben daar ook kritisch over, heel kritisch zelfs. Ja. Eh, en, want eh, volgens mij heeft zowel meneer Roosenthal als Jolanda Sap. die hebben niet een klein beetje boter op hun hoog, maar een hele boterberg. Ja, ze hadden van tevoren kunnen weten dat het helemaal nooit van zolang ze leven een civiele opleiding zou worden. Eh, want eh, als je dus nagaat, dat eh, ze, ze hebben dus eigenlijk nooit hun hersens gebruikt. Want dan had je kunnen weten dat het daar een afspraak geen afspraak is. Ja. Want als het even kan, is Afghanistan nog corrupter als Griekenland. Ja. Met andere woorden, u, uh, u zegt van uh, je kunt niet kritisch genoeg zijn eigenlijk. Je kunt helemaal niet kritisch genoeg zijn. Nee. Ja, en, en, en de heren hier in Den Haag, die dan die meneer Kassai op zijn bruine ogen geloven. Nou, ik heb ook bruine ogen, uh, maar ik word meestal niet geloofd. Nee. Nee, dank, dank u wel voor het bellen. wat dat betreft dan, uh, kunnen ze nog wel wat leren. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Met half maand, goedemiddag. Met blauwe ogen trouwens. Maar... Uh, maar niet veel verdusie in die missie, toch? Of... Nee, ik heb daar helemaal... En, en dan hoef je niet voor de, van de PVV te zijn hoor, want ik ben een VVD-stemmer... en ik ben daar van meet af aan ook fel tegen geweest. En ik snap ook niet dat wat meneer ten Broeke het bezielt om dit te verdedigen. Reden voor u om op een andere partij te stemmen binnenkort? Nee, nee, nee. Oh, okay. Je bent liberaal, of je, dat blijf je tot je dood doen. <laughs> nou, als je een echte bent, dan blijf je dat. Maar ik, ik heb wel mijn kritiek en dat is nou eens keihard op mijn eigen partij als het moet. En, en bij deze dus ook. Maar wat, nogmaals, ik heb al een heleboel mensen verstandige dingen horen zeggen. Maar ik denk ook, wat gaan we ze leren? Bonnen schrijven, met een laser kunnen bewapenen. Hè, dat je veilig van achter een boom op een, op, een, ja, op een kameel kan richten. Ik geloof niet eens dat dat werkt. Gaan we ze, gaan we voorschrijven wat die politie daar wel en niet mag doen. Denken ze nou huis dat dat daar geluisterd gaat worden. Geven ze een instructie om, om mensen die aangifte komen doen af te poeieren. Hè, wat hier gebruikelijk is. Gaan we statistieken bijhouden dat elk jaar de misdaad afneemt. En gaan we... Gaan we vertellen dat, uh, dat mensen, zoals die juwelier in Nijmegen, dat die, dat er nooit genoeg bewijs is om, om mensen te pakken, hè? Mm. Meneer opstelt, die mag straks die hier Kamerbeek in Nijmegen vertellen... die man die inmiddels invalide is. Hmm. Het gaat hier zo vaak mis. Gaan wij dan in Godstaan, gaan wij in Afghanistan vertellen hoe, hoe het daar moet? Ja. We kunnen het hier zelf niet eens behoorlijk af. En, en, en, okay. en je schaamt je dood. Maar goed, ik, uh, ik hoop dat meneer Ten Broek hier iets van opsteekt. Uh, hij zeker zal hij uh, deze uh, bo boodschap meenemen. Zeker omdat hij uh, anders dadelijk misschien nog toch stiekem met vwd stemmen kwijt is. Je weet het maar nooit. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, met Pia Groenbeek. Ik vind dat... Nou, er is al van alles gezegd. Ik ben tegen de stelling. Maar ik vind dat Jolanda Sap daar zelf maar heen gezonden moet worden. Z zij moet er zelf heen? Ja. En waarom? Je ze eens kijken waar ze mee bezig is. Het is gewoon afschuwelijk wat de regering daarover besloten heeft. Ja. ja. Uh, goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Als u tenminste wat zegt... Hallo? Dat weet ik Hallo. niet. Stand.nl, goedemiddag. Met Leon van Duren, goedemiddag. Leon. Ja, ik wil het echt kort maar krachtig samenvatten. Voor de VVD en GroenLinks en zelfs voor de SGP... de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Als je de harten van de mensen daar niet verandert, verandert daar niets. En de VVD, eh, bij monden van deze meneer die nu spreekt... die houdt ons gewoon voor de gek. En dat weet je zelf ook, want je kunt daar niet mensen met de sharia in de hand... Uh, politiegenten uh, opleiden. Dat werkt helemaal niet. Dat is grote onzin. Ja, goed. Nou, dat hebben we inderdaad meer gehoord. Uh, dus daar laten we de hand maar eens even op reageren. Dank voor het bellen in ieder geval. Zeggen we ook weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Nou, meneer de Broeke, uh, u hebt meegeluisterd. Zeker, meegeschreven. En uh, ja, precies. Nou, zeg het maar. Ja, nou, de kritiek die je, die je hoort, die is uh, alom En uh, die wordt grappig genoeg ook nog wel door ons gedeeld, maar ook wel door heel veel anderen. Het is niet zo dat we in de Kamer daar um, volstrekt uh, langsheen hebben gekeken, Integendeel. Dus dat is wat mij betreft geen dédain voor, uh, voor, voor die kritiek. Maar ik vind wel dat je dan, als je dan reëel bent, dan moet je kijken van wat kunnen we daar wel en wat kunnen we daar niet het verschil maken. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet bereiken meneer van Maarland, die zichzelf liberaal benoemt... en dat geloof ik ook, want hij uh, laat zijn stem er niet direct van afhangen... Um, uh, zou ik willen zeggen, uh, juist voor liberalen is het essentieel... dat je, als je een samenleving probeert op te bouwen van, van, van nul af aan... dat hele simpele onderscheiden tussen mijn en dein... en de handhaving van de openbare orde... Uh, dat dat al als eerste goed geregeld moet worden. Nou, dat, is de, dat zijn de hele simpele lessen uh, die daar aan politieagenten worden meegegeven. Daarvoor moet de politie worden opgeleid. Als er geen politie is, komt er ook nooit iets... wat ook het begin is van een rechtsstaat. En ik ben erg reëel en ik heb geen hoge verwachtingen... over dat we daar in één jaar of in tien jaar... of misschien zelfs in twintig jaar... een rechtsstaat uh, weten te ontwikkelen met uh, bonnenquota... en andere uh, dingen die we kunnen meten. Lezen langs te week. Uh, zeker, <laughs> zeker ook dat niet. Maar ik wens wel dat daar door de Afghanen zelf kan worden opgetreden. En daar is dus een politie bij onontbeerlijk. Ja. Dat is een taak van de overheid. Er was dat één dat meneer die zei, daar... van: waarom verhuizen we niet een stel van die uh, mensen... die ja. getraind moeten worden naar uh, bijvoorbeeld Turkije, noemde hij als voorbeeld. Maak ja. daar een politieacademie, leid ze daar in alle rust op... En, uh, en, en laat het dan weer die, die kant op verhuizen. Ja. De, de, ook dat is in debat aan de orde geweest. Sommigen wilden zelfs dat ze in Nederland werden opgeleid... Um, om een aantal redenen is dat toch niet verstandig. Los even van de kosten en dat het allemaal niet heel erg praktisch is... om ze te verplaatsen en om het terug te verplaatsen. Je kunt de omstandigheden in een land waar agenten... Zeg maar, in de eigen wijk moeten patrouilleren en in de eigen wijk moeten kunnen optreden... met de eigen mensen, die kun je niet nabootsen. Uh, niet in uh, Turkije en ook niet op de Nederlandse Veluwe. We uh, los van het feit dat je niet zou moeten willen... Uh, vanwege allerlei praktische en financiële bezwaren. En dat is de reden waarom we gewoon hebben gezegd... nee, dat moet daar gebeuren. Het moet veilig gebeuren, veilig voor onze mensen. Uh, maar we moeten ze dus een aantal minimale vaardigheden meegeven... om een aantal steden weer zelf te kunnen gaan patrouilleren... zelf de orde te kunnen bewaken... Als wij dat daar kunnen doen, andere landen doen het elders... en echt, uh, neem van mij aan, er zijn veertig oh. landen die daaraan meedoen... en die allemaal hun eigen bijdrage leveren... dan levert dat in zijn totaliteit uiteindelijk ook een bijdrage aan onze eigen veiligheid. Ja. We kunnen de kop niet in het zand steken en denken dat we hier veilig achter onze dijken zitten... en dat er in de Rotterdamse metro of elders niet iets gebeurt. Ik zeg niet dat we daarmee direct dat hebben voorkomen, maar als we niets doen... Dan kunnen we ook nergens meer naartoe verwijzen. behalve dan naar onszelf. omdat wij die uh, verantwoordelijkheid niet hebben durven nemen. en omdat wij freeriders zijn geweest. omdat andere landen. kennelijk wel hun nek hebben durven uitsteken. Nederland doet daar aan mee en ik ben daar zeer trots op. Goed zo. Nou, uh, dank dat u weer meedeed aan uh, Stam.nl ook. Handenbroeken, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het uh, onderwerp zal ongetwijfeld nog vaker aan bod komen. Ook in dit programma vandaag. Dus ook weer hoe. Uh, nou, dat, uh, de, de stelling luidt als volgt. Nederland is te kritisch over de missie in Koendoes. Uh, 34% is het daarmee eens. 66% is het oneens. En er is nu door 1231 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Zet dan de radio gewoon aan. Dit is de dag. Jeroen Snel, Donderdag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Hoe komt het toch dat we steeds meer gaan twijfelen... aan de ernst van de opwarming van de aarde? Volgens uh, milieuwetenschapper Jan-Paul van Soes, die vandaag met een essay hierover komt... zijn het uh, doelbewuste uh, sabotageacties van klimaatseptici... waar grote industrieën weer achter zitten. Dat allemaal straks in Dit is de Dag. En verder uh, de macht van de koningin. Donderdag komt de PVV na de PvdA, ook met een uh, voorstel om de macht uh, in te perken. En er was voor de zoveelste keer weer een inbraak in een kantoorpand in Amsterdam. En een van de bedrijven in dat pand heeft de beelden van uh, de dieven op internet gezet. En dat mag niet. Nee. Dus uh, we gaan daarover uh, praten. 25.000 euro boete, geloof ik. Hè? Ja, dat is best een bedrag. Ja, ja zeker. Nou, we gaan daarover horen zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.